De ChristenUnie blijft moeite hebben met de asieldeal... waarbij het recht van mensen op gezinshereniging wordt ingeperkt. Dat bleek vandaag op een extra congres van de partij in Ede... dat speciaal over dit onderwerp ging. Verschillende partijleden vinden dat de ChristenUnie... met de afspraken door een morele ondergrens is gezakt. De partijtop zei dat het beperken van de gezinshereniging pijn doet... maar dat het tijdelijk is. Minister Hoekstra van Buitenlandse Zaken noemt het besluit van Nicaragua... om de diplomatieke banden te verbreken disproportioneel. De regering in Nicaragua nam het besluit... omdat Nederland een neocoloniale en bemoeizuchtige houding zou hebben. Maar volgens het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken... worden de banden verbroken omdat Nederland geen geld meer geeft... voor de bouw van een ziekenhuis. Dat besluit is volgens het ministerie genomen... omdat democratie en mensenrechten in Nicaragua onder druk staan.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 It'll be your thing.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 Like a first time